9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Veel mensen in en rond de binnenstad van Deventer... zitten sinds vanochtend zonder internet, vaste telefoon en televisie. Pinnen in winkels kan ook vaak niet. De storing in Deventer is voorlopig nog niet verholpen. Oorzaak is een kabelbreuk in het netwerk van KPN... die is ontstaan tijdens werkzaamheden. De gemeente Deventer schat dat tienduizenden huishoudens getroffen zijn. KPN is bezig met reparatiewerkzaamheden. Het bedrijf kan niet zeggen wanneer de storing in Deventer is verholpen.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 De zeehondencrash in Pieterburen breekt definitief met oprichter Leni het hart. Zeehonden worden voortaan eerder teruggezet in de natuur. Het personeel vindt de methodes van het hart ouderwets. De oude raad van toezicht die de methodes van het hart verdedigde is opgestapt. Er komt een nieuwe raad, naar verluid onder leiding van oud-staatssecretaris Henk Bleker. De spanningen bij de zeehondencrash leiden zaterdag tot acties van het personeel. Bezoekers hoefden toen geen entree te betalen.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 De lobby. Met Martijn de Geven. Goedenavond en welkom bij WNL Haagse Lobby, een programma waarin we iedere week de meest opvallende politieke kwesties van het land ontleden. De grote boeven in de financiële wereld lijken met alles weg te komen. Dat is in ieder geval de indruk van de gemiddelde Nederlander. En de politiek. De hoogste baas van fraudebestrijding in Nederland, Marianne Bloos, zij reageert. Samen met NRC-journalist Volker Jensma en tweede Kamerlid voor de VVD, Aukje de Vries. En we blikken vooruit op de verkiezingsstrijd van de Partij van de Arbeid. Hoe kan partij eh, Diederik Samson het tij nog keren? We bespreken het met campagnestratege Kai van der Linden... en politiek commentator van Elsevier, Siep Winia. In de schatkamer vertelt historicus Dorine Hermans over het huwelijk van Pieter van Vollenhoven en prinses Margriet. Niet de liefde, maar de politiek beheerste de aanloop naar het huwelijk, om over de hevige verdeeldheid binnen de koninklijke familie nog maar te zwijgen. Dat en meer zo in de haagse lobby, maar nu eerst de drie van WNL. De politie moet drones inzetten boven de Haagse Schilderswijk. Dat zegt de VVD-lijsttrekker Boudewijn Revis. Boven de wijk hangt nu al vaak een politiehelikopter, maar dat is een dure oplossing. De lijsttrekker wil dat de Haagse politie als eerste in Nederland een speciaal programma krijgt voor drones. Het is ook niet zo dat wij denken dat een drone eh, 24 uur per dag boven de stad moet hangen... maar wel eh, snel en makkelijk ingezet moet worden op het moment dat er ergens een overval is geweest, een inbraak of overlast is. Friesland wil compensatie voor bodemdalingen door winning van zout en gas. Hoewel de problemen niet zo erg zijn als in Groningen, wil de commissaris van de Koning, de heer Jorisma, ook geld zien. Wij hebben er wel overlast van en schade van. En we vinden dat het Vindplaatsvoordeel ook vertaald moet worden in een, in een compensatie. Timothy Brose wordt de nieuwe ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland. Hij heeft vijf ton gedoneerd aan de verkiezingscampagne van president Obama. En zich daarmee ingekocht voor zijn nieuwe positie. Volgens Amerika-deskundige Charles Groenhuizen... is dat niet de enige reden waarom hij controversieel is. Hij is controversieel omdat hij eerder dit jaar uh, het dronken is aangehouden door de politie. Uh, dat mag niet. En wat ook niet mag, is je verzetten tegen je arrestatie. Dat heeft hij toen ook gedaan. En hij heeft het uiteindelijk voor elkaar gekregen... dat de aanklacht die er dus was voor de dronkerij en je verzetten tegen een arrestatie dat het verminderd is, die aanklacht. En uiteindelijk is het, is het afgedaan met een kleine boete... en een veel minder zware beschuldiging. De vastgoedfraudes, de fraude bij KPMG... de rentemanipulatie door de Rabobank. Voor veel mensen afschrikwekkende voorbeelden van de financiële sector... die zich nergens iets van aantrekt. Het vertrouwen in de sector is tot een dieptepunt gedaald... en de rechtsstaat wordt ondermijnd door slechts enkele... Uh, zonder dat, er slechts, zonder dat er een enkele topman achter de tralies belandt. De politie wijst naar het Openbaar Ministerie... dat zou vaker tot vervolging moeten overgaan in plaats van schikken. Maar zo simpel ligt het niet, zegt het OM aan tafel. Marianne Bloos, hoofdofficier van het functioneel pakket... VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries... en juridisch journalist Volkert Jensma van het NRC. Alle natuurlijk welkom, goedenavond. goedenavond. Um, mevrouw Bloos, om me met u even te beginnen... wat houdt uw pakket precies in? Wat doet u voor werk? Uh, bij mij werken een heleboel officieren van justitie... en andere medewerkers die zich allemaal bezighouden... met vervolging van fraude en milieucriminaliteit. Hoeveel mensen? 350 medewerkers? 60 officieren? Zoiets. Iets Voldo meer officieren. Maar Iets meer? Drie, 350 medewerkers. Voldoende? Ja. Voldoende. Voldoende. We later we zeker nog even ja. over te spreken. Um, als je nou een afweging moet maken wat voor zaken je aanpakt... wie bepaalt dat eigenlijk? Dat bepaalt een officier van justitie uiteindelijk. Uh, en wij kijken naar, uh, we zijn heel selectief in de inzet van het strafrecht. Omdat wat ons betreft, uh, op het moment dat je kiest het strafrecht in te zetten, je echt uit moet zijn op uh, effect uh, met wat je met de strafzaak wil bereiken. Dus dat betekent dat je constant kijkt naar uh, uh, straffen op de enkele zaak, maar ook te kijken naar wat betekent dat eigenlijk maatschappelijk gezien als je deze zaken uh, oppakt. Maar ik zou eigenlijk denken dat u dat, dat, u dat beslist eigenlijk. Maar die officieren beslissen dat zelf? Welke zaak nou, ze wel... Nee, daar hebben we natuurlijk uh, um, selectietafels uh, voor... waarmee je met uh, ook de opsporingsdienst aan tafel zit... om te kijken welke zaak het beste past. Ja. Uh, u bestaat echt met deze afdelingen zoals u nu ge georganiseerd bent... ongeveer tien jaar, klopt dat? Dat klopt. Ja. We zijn tien jaar bezig op deze manier met de aanpak van fraude. En als je dan even de prijzenkast doorneemt... hoeveel zaken heeft u dan succesvol afgerond? Nou, we, <laughs> succesvol afgerond. Uh, waar het ons om gaat, is uh, dat als je kijkt naar die tien jaar... we gekomen zijn van uh, de start met uh, de zaak van Ahold, En we nu staan uh, in de aanpak van uh, nou, de Rabobank in de Libor-kwestie. En zo zijn er, is daar tussendoor, zijn er een heel groot aantal zaken geweest. Kleine en grote zaken. Uh, milieuzaken en fraudezaken, termfos, chemiepak, van alles. Volker ik vroeg even naar de prijzenkast, wat oneerbiedig. Maar als u deze tien jaar even onder de loep neemt... wat zijn de zaken die u meteen... Ogen komen? Nou Joep van der Nieuwenhuizen, dat is de meest markante zaak tot nu toe. Daar kwam een fatsoenlijke, althans een, een, een redelijke celstraf uit. Dat is eigenlijk voor het eerst dat er een grote ondernemer, iemand met een duidelijk publiek profiel, echt de gevangenis ingaat. Oké, okay, hoge beroep moet nog volgen, dus helemaal zeker is het niet. Maar ik zou zeggen dat dat een belangrijke zaak voor het OM is geweest. Als we een soort tussenbalans opmaken, is dat voldoende eigenlijk met wat ze tot nu toe gerealiseerd hebben? Is er iets over te zeggen? Nou ja, het, uh, wat mij ook vanavond weer opvalt is dat het pas tien jaar bestaat. Uh, daarvoor was er ook wel ervaring met het aanpakken van grote fraudezaken. Van echte witte boordencriminaliteit. Maar dat verliep eigenlijk helemaal niet zo goed. Het begon eigenlijk in de jaren tachtig met uh, de Slavenburg kwestie. De ja. bank die met zwart geld uh, ja. zult betalen. Ja, ja, dat is eigenlijk voor het eerst dat het OM zich echt committeert als een grote kwestie. Ook met inzet van mediabelangstelling zal ik maar zeggen. Daarna we, hebben we nog de klikfondszaak gehad. Dat liep eigenlijk uit op een halve teleurstelling. En ik denk dat daarna binnen um, justitie uh, men tegen elkaar gezegd heeft... we moeten uh, opschalen, we moeten professionaliseren. We hebben hier specialisten voor nodig. Um, we moeten het ook apart organiseren. Um, en dat is, heeft dus vorm gekregen in het functioneel pakket. En wij hebben, ik denk dat het aardig is, de kennis ook opgebouwd door gewoon uh, mensen aan te nemen die uit uh, de betreffende beroepsgroepen zelf kwamen. Dus bij ons werken oud-bankiers, curatoren, uh, uh, oud advocaten, oud accountants, allemaal mensen die uh, uh, ja, ervaring meebrengen die wij gebruiken nu in het uh, vervolgen van persoon. Oud-advocaat betekent dat u nog werkzame advocaten dat die te duur zijn om bij jullie in dienst te gaan? Nee, ik zeg oud-advocaten omdat ze het advocatenvak niet meer uitoefenen. Ja. Dat is het. Ja. Want dat, um, laten, daar komen we zo direct even uitgebreid nog over te spreken. Maar ik wil even met u praten over... Het zijn natuurlijk zaken die meteen enorm veel media-aandacht krijgen. En hoeverre speelt die media-aandacht ook een, een rol in de selectie... welke zaak u wel niet aanpakt? Nee, dat speelt geen rol. Voor ons is wel belang, van belang wat er speelt in de maatschappij om een zaak aan te pakken. Maar de enkele media aandacht is niet de, een, een reden om een zaak op te pakken. Veel meer is de reden van de ernst van het feit dat waar we tegenaan gelopen zijn. Of um, dat we zien dat er maatschappelijk gezien een probleem is dat je graag met elkaar wil aanpakken. Mevrouw De Vries, stelt u dat teleur eigenlijk, dat de media aandacht geen rol speelt in de selectie van welke zaken ze aanpakken? Nou ja, het OM is uh, onafhankelijk. Ik denk dat dat ook goed is. Uh, en ik vind het belangrijk dat zowel grote als kleine zaken aangepakt worden. Want het moet ook niet zo zijn dat uh, kleine uh, criminelen wel wegkomen. Die moeten ook stevig aangepakt worden wat ons betreft. Doen ze genoeg eigenlijk? Uh, wat ik uh, de laatste tijd zie is dat er uh, een paar grote zaken zijn. Natuurlijk KPMG en, en Libor. Uh, maar goed, die zijn nog niet afgerond, want uh, zeker het, uh, het uh, aanpakken van, uh, van de individuele mensen uh, moet nog gebeuren. Uh, dus wat dat betreft uh, zijn we wat dat betreft halverwege. Dat moet dus nog. Ja, nou ja, wat mij betreft wel. Ik vind het belangrijk dat uh, ook uh, witte en aangepakt worden en ook individueel vooral aangepakt worden. Uh, want het moet ook niet lonen dat je uh, dit soort uh, uh, dingen doet. Maar toch, ik kom toch opmerken dat u zegt, ik. Um... Niet die media-aandacht. Maar die media-aandacht is natuurlijk ook vaak... dat er een bepaalde maatschappelijke onvrede is. Dat moet toch ook voor uw politieke ja, antenne? Dat dat, dat, kan een, dat kan een reden zijn en u zei net om van te niet. kijken. Ja, maar de media-aandacht op zich is niet de reden. Dan is datgene wat er achter ligt... de maatschappelijke onrust een reden om te kijken. Ja. Iets anders is natuurlijk ook... U zei net ook eerder dat u vindt dat u echt voldoende personeel heeft. Dat verbaast mij, want... Je zou natuurlijk ook zeggen dat je heel vaak tegenover... wat hele dure advocatenafdelingen... die worden ingehuurd tegenover staat... Hè, die de andere partijen verdedigen... Euh, die zijn waarschijnlijk een beter betalende werkgever dan u. Dat lijkt mij juist ingewikkeld. Um, het is van belang dat... Kijk, het is nooit genoeg... He? Er is altijd een tekort. Uh, dus het is veel belangrijker om goed te kiezen wat je doet. Dan dat je altijd de roep is om meer capaciteit. Uh, volgens mij is dat een veel belangrijker uh, uitgangspunt. Dan dat je altijd maar roept om uh, meer mensen en meer geld. Maar, maar houd goed kiezen dan ook in alleen de kansrijke zaken. Omdat je weet dat je eigenlijk niet de capaciteit hebt om je te kunnen permitteren. Door bijvoorbeeld via aan een zaak te werken waar de toekomst of de uitslag in van ongewis is. Dat ligt eraan. Uh, dus dat betekent niet dat je aan de voorkant een uh, slagingskans uh, moet hebben van 100%. Waar het om gaat is dat je soms ook zaken oppakt... waarvan je weet dat het moeilijk wordt... maar waarvan je wel van belang vindt dat je daarna gaat kijken... omdat het maatschappelijk gezien een, uh, een belangrijk uh, onderwerp is. Volker Jensman, deelt u deze analyse? Ja, <coughs> ik, ik denk dat er uh, in de beslotenheid van uh, het OM... ook nog wel eens eventjes met de zakjapander wordt uh, gegogeld en gedenkt... Ja, God, die zaak tegen World Online heeft tien jaar geduurd. Die zaak tegen Jop van der Nieuwenhuizen, negen jaar. En dat zijn enorme investeringen. Uh, dat kost veel uh, tijd, veel geld, veel menskracht. Die kun je niet aan andere dingen besteden. En dat ligt toch op de weegschaal. Uh, dus ik, ik vind, vind de, de redenering die uh, uh, gegeven wordt, die is uh, juridisch helemaal zuiver. Maar ik denk dat er ook nog wel pragmatische overwegingen in het spel zijn. Ik, ik zag alleen al staan dat de vastgoedfraude 270.000 mannenuren kost, Heeft gekost. We hebben het uitgerekend. Ik kan het. het getal niet meer uit mijn hoofd. Maar doen. als je zo fors je capaciteit moet inzetten... dan kan je toch niet permitteren dat je dan naar via zegt... nou, toch net niet gelukt, we kregen de zaak niet rond. Nee, maar dat weet je dan wel eerder. Uh, het is natuurlijk zo dat je gaandeweg uh, steeds beslissingen neemt in zo'n zaak... en um, uh, erachter komt of het wel of niet uh, een haalbare uh, zaak wordt. Dus dat betekent dat je eerder dan na vier jaar erachter komt... of het wel of niet uh, voor de rechter uh, goed gaat. Goed. Witte We leggen het ook even voor aan Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid... Henk Nijboer. En hij zei het volgende. Kijk, wat mist er nog in Nederlandse wetgeving? Nou, bij faillissementfraude gaat uh, veel fout. Uh, de straffen zijn eigenlijk te laag. Dat zag je bij de Rabobank, bij de Libor-affaire. Uh, uh, internationale straffen zijn hoog. Maar in Nederland wordt een relatief lage straf uitgedeeld. Dus die moet omhoog. De pakkans moet omhoog. Er moet meer opgespoord uh, worden. Er moet duidelijk zijn wie baat hebben bij uh, constructies. En tegelijkertijd vecht het ook meer inzet van het Openbaar Ministerie. meer expertise soms. Uh, in Den Haag uh, is er een rechtbank die daar goede ervaring uh, mee heeft opgedaan. En dat moet ook elders in het land worden toegepast. In een functioneringsgesprek zou je zeggen, er zijn nog wat ontwikkelpunten vanuit de politiek gezien. Ik ben blij dat, uh, uh, dat ook de PvdA een actieplan uh, op deze problematiek heeft. Ik voel Zo, een vleugje cynisme in uw stem. Nee, helemaal niet. Sterker nog, er lopen ongelooflijk veel initiatieven. Er is, um, je hebt het wetsvoorstel Fienek wat er loopt. Er is een, um, een fraudebrief aan de Kamer gestuurd door de minister. Er is uh, een Amsterdamse Burgerinitiatief. Dit actieplan loopt er. Er lopen ongelooflijk veel initiatieven. En Ik vind het gewoon heel belangrijk dat je daarmee zichtbaar maakt wat het belang is van fraudebestrijding. Dus ik kan het alleen maar omarmen dat, uh, dat iedereen zich daar op dit moment... dat belang daarvan op tafel komt. Maar omarmt u dan ook zijn conclusie dat alles meer moet? Dus u moet de pakkans vergroten, u moet zwaarder straffen... omarmt u dat ook allemaal? Nou, waar het om gaat nu is vooral dat het op de politieke agenda staat... en dat uh, uh, al die onderwerpen bespreekbaar zijn... en onderdeel zijn van een maatschappelijk debat. En mevrouw, dat vind ik veel belangrijk. Mevrouw de Vries, ook even uw rapport maar even dan. Nou, ik denk dat het heel goed is dat, dat alle partijen... witte, witte boordencriminaliteit aan willen, willen pakken. En zoals mevrouw Bloos ook al zegt... er wordt heel veel al in, in gang gezet. Uh, marktmisbruik gaat naar... Uh, kunnen boetes straks opgelegd worden van, van 15% van de omzet. Uh, financiële economische criminaliteit... Uh, wordt, zijn er liggen een aantal voorstellen voor. We hebben zelf bij de Libor ook nog uh, aandacht uh, besteed... aan het strafbaar stellen van uh, het manipuleren met die rentetarieven. Dus ik denk al die dingen bij elkaar... Uh, moeten toch de dingen die nu... Uh, misgegaan zijn, moeten we toch voldoende instrumenten uh, geven ook uh, aan, uh, aan het OM en... Uh nou ja, misgegaan, daar zou ik toch wel wat tegen jullie zeggen want laat ik nou in de financiële zijn. sector misgegaan daar is een heleboel misgegaan en uh, de dingen die daar fout gegaan zijn moet je de mensen gewoon hard op kunnen aanpakken en daar moeten voldoende ja. uh, mogelijkheden voor zijn en dat hebben we ook gedaan okay, ik mene, meneer wel Ansma, wel je voelt natuurlijk aan de ene kant toch wel dat de politiek graag een tandje erbij zou willen als ik het even ja. kort samenvat maar je voelt ook een soort gevoeligheid dat ze ook voelen kunnen wij ons echt wel ferm uitspreken over, over, over het openbaar ministerie mag ik het zo samenvatten nou, kijk, de politiek is het er over eens en al jaren dat er meer strafrecht op alles ingezet ja. moet worden. En dat is natuurlijk een... Ja, daar heb je niks aan. Hè. De strafrecht, dat is het zwaarste middel dat we hebben. maar ook Bovendien een heel kostbaar middel, ook een heel ingewikkeld middel. En ik zou zeggen dat ook voor deze vorm van criminaliteit geldt. Preventie is het beste. Je kunt ook bestuurlijk een heleboel doen om het te voorkomen. Er werd eventjes faillissementfraude genoemd. Als we ook dat nog over de muur naar het OM keeperen, dan zijn we nogal een aantal jaren bezig. En dat zijn allemaal dingen die in regelgeving in de samenleving lager geregeld kunnen worden. Je ziet het ook de afgelopen jaren. Er zijn andere controlerende instanties gekomen. Autoriteit, financiële markten. Er, zijn, er is veel meer... Uh, controle uh, op de samenleving gekomen. Dus ik zou niet zeggen, laten we het, het openbaar ministerie... ad infinitum uitbreiden totdat we... Ad infinitum? Infinitum, tot in het oneindige. Ah. Ja, sorry, de gymnasiast die mij werd even wakker. En, uh, ja, die mij niet namelijk. Nee, oké, okay, <laughs> maar dan, ik maak hem meteen weer dood. Um, ja, dus daar moet je toch een beetje mee oppassen. Goed, dat doet. Uh, het werd natuurlijk al een paar keer genoemd. De Libor-affaire, rentemanipulatie door de, de Raadbank... en ook een aantal andere uh, banken. Um, een schikking... Um, 70 miljoen en een boete van 700 miljoen. Um, minister Dijsselbloem, de minister van Financiën. Hij sprak zich wel degelijk uit over... Ja, hoe u gefunctioneerd heeft met het Openbaar Ministerie. En hij zei er bij RTLZ het volgende over. Marco. Ik denk dat voor het rechtsgevoel van mensen... Uh, het OM, los van de vraag of de Rabo-aangifte uh, heeft gedaan... het OM moet kijken of hier vervolging mogelijk is. Probeer we aan uw gezicht nu af te lezen... wat u hierbij voelt als u dit hoort. <laughs> nou, dan... Denk ik hetzelfde als wat ik al eerder heb gezegd. Dat ik zijn oproepen me naar te kijken helemaal niet nodig heb. Uh, wij zijn volop met dat onderzoek bezig. En nog steeds bezig. Ja. Maar wat, wat zegt het u dat hij het wel nodig acht om het uit te spreken naar u? Nou wat ik van belang vind is dat je merkt uh, dat strafrecht is iets waar uh, veel over gesproken wordt uh, in de samenleving. Heel veel aandacht voor. En het is ook logisch dat iedereen zich daar dus uh, over uitlaat. En ook hij. En uh, daar zijn we aan gewend. En dat vind ik echt helemaal geen probleem. Dat strookt niet helemaal met eerdere uitspraken van u. Want toen maakte u er wel een probleem van. U maakte zelfs een wat geïrriteerde indruk. Ik zei, ik heb zijn oproep niet nodig. Dat nee, u maar u was er ook, in eerder, bijvoorbeeld in een NRC-interview... maakte u een geïrriteerde indruk dat u die op oproep echt overbodig vond... en zich ook een beetje stoorde, volgens mij, aan zijn uitspraak. Ik vind hem overbodig, dat is iets anders. Ja. Want ik heb de oproep niet nodig. Nee. Maar ik vind het wel van belang dat er een maatschappelijk debat is... over de inzet van het strafrecht. Maar ervaart u het als bemoeienis? Nee, daar zijn we als openbaar ministerie aan gewend... dat iedereen uh, ja, een mening heeft... over wat er wel en niet met strafrecht kan worden bereikt. Ja, maar dit is niet iedereen, hè? Dit is toch de minister van Financiën. Het gaat over de financiële sector. Het komt uit het kabinet. Um, dat is toch wel een beetje over de, over de rand... van de scheiding der machten heen. Aukje de Vries? Ja, ik vind dat wat overdreven om te zeggen dat het over de rand is als het gaat om het scheiden van de machten. Ik denk dat het ook belangrijk is om te verwoorden wat er in de maatschappij leeft. Ik denk dat politici dat ook, ook doen. Ik vind het zelf ook belangrijk dat, dat de individuen die dit gedaan hebben vervolgd worden. Uh, en dat niet alleen de instelling maar uh, aangepakt wordt. Dus uh, wat mij betreft uh, zou ik die oproep ook wel willen ondersteunen. Maar natuurlijk is het OM onafhankelijk en ze moeten de zaak ook rondkrijgen. Maar kijk, u, u bedankt eigenlijk de minister voor zijn bijdrage aan het maatschappelijke debat. Maar daarvoor is de afzender van de boodschap toch iets te groot, toch, mevrouw Bloos? zo kijk ik er wel naar. Dus dan zegt u eigenlijk dat u de uitspraak van de minister... gelijkstelt aan de uitspraak van een willekeurige burger... die het fijn vindt om een debat te organiseren? Nee, helemaal niet. Maar ik zeg wel dat ik uh, goed luister... naar dat wat er in de samenleving gebeurt. Dus ik, ik sluit er mijn oren niet voor... en ik sluit er mijn ogen niet voor. Um, uh, natuurlijk is het zo dat wij, daar, uh, dat, wij dat meewegen. Um, en natuurlijk is het zo dat je daarnaar luistert. Je bent namelijk onderdeel van diezelfde ja. samenleving. Maar u luistert ernaar en u weegt het mee. Kunt u dan de weging van de uitspraak van de minister vertellen... Nee, kijk, wij, het in dit geval, en, en daar beperk ik het toe... waren wij bezig met het onderzoek en het onderzoek loopt nog steeds. Dus het is een, een oproep naar iets wat we al doen. Dus ik kan alleen maar zeggen, nou, hartstikke goed. Uh, dat vind ik ook. Ja, Dan kunnen we zeggen dat de minister voor zijn beurt gesproken heeft. Want de beslissing die het OM gaat nemen... staat dan altijd onder de verdenking van, uh, er is invloed geweest... Uh, als er niet wordt vervolgd, dan is het niet goed. Als er wel wordt vervolgd, dan doet u kennelijk wat de minister wil. Dus Dat is toch uh, niet erg verstandig wat meneer Dijsselbloem hier gezegd heeft. Hij had ook beter kunnen zeggen van... nou, ik ben heel benieuwd naar de uiteindelijke afweging van het OM... en dan zal ik wat zeggen. Hij ging trouwens nog verder. Hij deed ook een oproep aan de Rabobank om zijn eigen medewerkers te vervolgen. Omdat u het ook niet, tot nu toe niet gedaan heeft. Gaat u nog, laat ik het even beginnen met de vraag... gaat u individuele ex-medewerkers, want ze zijn inmiddels ontslagen... tenminste, die mensen waar het over gaat, gaat u die wel of niet vervolgen? Dat is nou precies waar het onderzoek naar nou ja. loopt. Um, ik had gehoopt dat u daar iets over had kunnen ja, vertellen. Nu. Ja, dat begrijp <laughs> ik. Kijk, ten tijde van het uh, aangaan van de transactie uh, met uh, de Rabobank... Um, had de Rabobank zelf al een groot aantal maatregelen genomen. Er waren al een aantal bankiers weggegaan bij de Rabobank... en er waren bankiers ontslagen. En wij hebben gekeken naar de mensen die toen nog bij de Rabobank werkten... of het opportun was die strafrechtelijk te vervolgen. Dat is niet zo. Toen hebben we de Rabobank een, een transactie aangeboden. En die bestond uit een boete en uit een, een, een belangrijk deel. Wat voor ons ook heel belangrijk was. Dat was maatregelen om het in de toekomst te voorkomen. Dus dat betekent dat er compliance maatregelen uh, moesten worden genomen door de, uh, door de Rabobank. Daar ziet ook de Nederlandse bank op toe. Uh, en tegelijkertijd liep het onderzoek naar uh, ja. een groot aantal andere bankiers gewoon door. Ja, maar, en dat loopt nog steeds door. Maar u begrijpt u wordt het niet opportun. Dit is toch voor een gemiddelde Nederlander is het toch nauwelijks uit te leggen. Ik bedoel, een bank betaalt 700 miljoen. Ik geloof dat ze daarvoor een, een winst hadden van 2 miljard. Nou, Dat kan niet heel veel pijn gedaan hebben. En, en de grote mensen uh, die daar eigenlijk over gaan lijken er makkelijk mee weg te komen. Ik bedoel, de de verantwoordelijke man uit de raad van bestuur, Sipko Schat, kreeg nog gewoon een jaarsalaas van 1,2 miljoen mee. Dat is toch qua rechtsongelijkheid nauwelijks uit te leggen aan burgers? Weet u, kijk, ik ben van strafrecht. Dat betekent dat ik kijk of mensen strafrechtelijk een verwijt kan worden gemaakt... voor datgene wat er, wat er aan feitencomplex voor ligt. Dus dat wat er is gebeurd binnen die bank, het manipuleren van die rente... Daar, dan kijk je naar wie dat hebben gedaan en wie daarvoor strafrechtelijk verantwoordelijk is. Dat is meneer Schat niet. Meneer Schat is daar strafrechtelijk niet voor verantwoordelijk. Dan, kan je altijd, dan, dan zijn er altijd mensen die een mening hebben... over wat hij wel of niet had moeten doen. Ja, daar kunnen andere mensen een mening over hebben. Strafrechtelijk gezien kan ik er niks mee. Is het enkele feit dat die, uh, de, de, de, dat feitencomplex in zijn bank gebeurde... niet waarvoor hij strafrechtelijk aansprakelijk is? En allerlei signalen negeren, van jaren terug al? Nou ja, dat is, wat ik precies, dat is precies wat ik bedoel. Kijk, het, het feit dat iemand op dat moment niet handelt, of laat handelt... want dat is het eigenlijk, laat handelt... dat wil nog niet zeggen dat hij daarvoor strafrechtelijk aansprakelijk is. Dus dan moet hij het weten uh, uh, en daar ook leiding aan hebben gegeven. Dat heeft hij niet gedaan. Toch is het, ik probeer het toch even toch, en dan kunt u zeggen, Het zijn misschien twee verschillende eenheden Maar op de straat zal het misschien toch wel zo beleven worden Als je nou bijvoorbeeld nadenkt over uh, de roept de politiek straatterreur, zero tolerance uh, Uitgaansgeweld, kan niet langer uh, Knallen erop, uh, hulpverleners Kom niet met je tengels aan onze hulpverleners En het strafrecht wordt zodanig neergezet Maal twee uh, de straffen die worden uitgedeeld Rondom oud en nieuw bijvoorbeeld Daar blijken dus wel allerlei ruimtes te zijn Om dus dat aan te kunnen pakken En hier bent u lijkt u met uw handen op de rug gebonden Dat is heel ingewikkeld lijkt me nou, ik voel me helemaal niet met mijn handen op mijn rug. Nee. Weet u dat? Nee, nee, ik heb het gevoel dat ik uh, ongeloofl ongelooflijk veel mogelijkheden en middelen heb om dit strafrechtelijk aan te pakken. Maar Waar het echter wel om gaat, is dat in het strafrecht heb je nou eenmaal uh, opzet en schuld nodig um, om iets strafrechtelijk te kunnen vervolgen. En is, niet het, het, ja, is het iets anders dan mismanagement of niet handelen? Dus u voelt wel een vrijheid. Ik zou denken ik, dat u meer ruimte ja. willen hebben om misschien wel die mensen te vervolgen. Wat nu juridisch volgens u dus niet kan. Maar u voelt voldoende vrijheid. Aukje de friet verbaast u dat? Nou, ik snap wel dat ze inderdaad... ze moeten wel een strafbaar feit hebben gepleegd. Laat dat voorop staan. Maar op het moment dat ze dat gedaan hebben... vind ik ook dat ze echt stevig aangepakt moet worden. Dan moet het niet zo zijn dat ze er maar mee wegkomen. En uh, anders worden behandeld dan andere criminelen. Jens, maar ik, ik had gedacht... en dan kom ik bij u terug, terug vanzelf terug... dat mevrouw Bloos zou zeggen... ik heb betere en andere wetgeving nodig. <laughs> Nou ja, ik dacht, ik dacht ook even de, de bal komt nu bij de politiek te liggen... want er, is, er mist kennelijk een delictsomschrijving... Eh, die het onmogelijk maakt voor justitie. Ja. Om deze wheelers en dealers... Uh, aan te pakken. He, dat is natuurlijk, ik geef onmiddellijk toe, dat is verschrikkelijk ingewikkeld wat daar gebeurd is. Wat Liborrente is, dat uh, zou ik ook moeilijk vinden om dat uit te leggen. Moeilijk om een slachtoffer aan te wijzen. Moeilijk om aan te wijzen wie er voordeel en wie de nadeel heeft gehad. Uh, het zit meer in de sfeer van wanbeheer, uh, overschrijding van bevoegdheden, misschien misbruik. He, dus om dat strafrechtelijk inderdaad in het juiste vakje te krijgen... dat lijkt me inderdaad ingewikkeld. Nou, Dan zou je zeggen, eh, Kamer, eh, kijk nog eens naar witteborencriminaliteit... en vraag je af of dit soort ingewikkelde transacties in dealing rooms... of die niet op een andere manier in het, in het wetboek ondergebracht moeten worden. Dat gebeurt ook wel. Hè? Er wordt gekeken naar marktmisbruik. Uh, financiële bernsmarkten, daarmee rommelen, gaat ook uh, strafbaar worden. Uh, er worden een aantal zaken in de financiële economische criminaliteit aangepakt. En ik denk dat het ook belangrijk is, dat het belangrijk is om weer het vertrouwen in die financiële sector terug te krijgen in de instanties die daar actief zijn. Je bent toch bezig met uh, ja, bankiers die, uh, die over jouw grootste financiële beslissing gaan als burger. Want het gaat een hypotheek aan of de bedrijven die kredieten krijgen. Dus ik denk dat het cruciaal is dat dat vertrouwen weer terugkomt. En ik denk dat de aanpak van de witte boordencriminaliteit daar zeker bij uh, gaat helpen. Ik wil even luisteren naar Gerard Spong, strafrechtpleiter. Hij zat bij Knevel van de Brink. Hij is eigenlijk een actie gestart om te zorgen via de rechtbank... dat u alsnog overgaat tot strafvervolging. En de motivatie daarvoor was als volgt. Een criminele organisatie is in het strafrecht niets anders... dan een, een duurzaam gestructureerd samenwerkingsverband... dat het oogmerk heeft om misdrijven te plegen. Wel nu, als je elke dag om elf uur een misdrijf pleegt, ja. tien jaar lang... Nou, dan weet ik het wel. Mevrouw Bloos, denkt u dat die kans verslagen heeft? Ja. <coughs> ja. Meneer Spong is een nee. Meneer Spong is een, uh, een advocaat. En een advocaat past het om uh, voor zijn cliënt... Uh, en voor ja. het belang van zijn cliënt te gaan staan. En het past mij om te streven naar een effectieve afdoening. Maar dan wil ik even naar een ander instartje. Want we hebben namelijk uh, iemand gevonden die eigenlijk uit uw hoek komt. En dat is de heer uh, Spijers. Van het ik Obamacier. ga rechts rechtshof in Den Haag maar eens vragen of dat het gerechtshof niet alsnog het openbaar ministerie opdracht wil geven... om in ieder geval individuen, de mensen die daadwerkelijk aan de knop hebben gezeten... en die het hebben geweten en hadden kunnen weten... om die alsnog te vervolgen. Dit is oud officier Fred Spijers. Zit hij er ook al naast? Nou... Hij, hij is een beetje voorbarig, want wij zijn nog bezig met het onderzoek. Dus hij kan best uh, uh, vragen om vervolging. Maar dan ga ik zeggen, beste meneer Spijers, wij zijn nog bezig met het onderzoek. En uh, wij kunnen een beslissing op dit moment gewoon nog niet nemen. Het onderzoek is niet afgerond. We hebben in dit onderzoek ervoor gekozen, en ik denk dat dat echt van belang is om uit te leggen. wij hebben ervoor gekozen om eerst naar de bank te kijken en daarna naar de privépersonen. Zoals ook de Amerikanen ervoor hebben gekozen... om eerst naar de bank te kijken... en daarna naar de privépersonen. Je kunt als openbaar ministerie en opsporingsdiensten gewoon niet het volledige palet direct duidelijk maken. Wij, zei, wij hebben de eerste informatie gekregen in 2012... en sloten een jaar later een transactie met de Rabobank. Dat is ongelooflijk snel. En dat hebben we ook gedaan, die snelle interventie... omdat we graag wilden dat, uh, uh, dat wij niet alleen snel stuk zouden... Reageren op datgene wat we te weten waren gekomen. Maar wat we het ook van belang vonden om daarin internationaal mee te gaan. Dus wat je ziet is uh, dat wij uh, uh, een, een transactie sloten met een, met een boetedeel, maar tegelijkertijd ook regelden dat het. Um, dat die compliance-maatregelen bij de Rabobank werden ingevoerd. Nou, zo, in deze snelheid, vind ik uh, dat het ook heel reëel is... om eerst naar die Rabobank te kijken en daarna ja. naar die privépersoon. Mevrouw de Vries, we horen je het begrip snelheid vaak langskomen... maar de VVD pleit ook vaak voor hardere straffen. Klopt. Wat vindt u van de afweging die hier gemaakt wordt? Nou, ik denk dat er een forse boete is, uh, is opgelegd. En uh, ik denk dat er ook heel nadrukkelijk is gekeken. Dat zegt mevrouw Bloos ook. Naar andere maatregelen die no genomen zijn. We vinden het ook belangrijk dat er geen residieven weer plaatsvindt. Nou dan moet je dus in die organisatie. Moeten er ook maatregelen genomen worden. Om dit soort uh, gesjoemel met rentetarieven te voorkomen. En in die zin is het wel heel belangrijk. Dat in, dat, uh, in die schikking die getroffen is. Daar ook uh, aandacht voor geweest is. Om dat vast te leggen. En het is wel belangrijk om nog even te benadrukken. Dat een rechter dit niet kan opleggen. Dus dat kun je regelen in een transactie kan een rechter niet opleggen. Meneer Jensma, wat iets anders is... Wat, ik praat toch je even weer, weer naar de straat, naar de gewone ja. man op straat te vertalen. Dan is zo'n schikking ook nog een keer niet openbaar. Dus je hebt toch dan het gevoel van... de grote mannen, de witte boorden criminelen... Die, <tus> die komen ermee weg. En als ik een bierflesje met oud en nieuw gooi... dan is met een lik of stuk beleid... Uh, wordt er snel gereageerd en zit ik wel vast. Ja, dat is een, uh, een pijnlijk gevoel. Um, en dat is ook niet een onjuist gevoel. Um, ik zeg er ook meteen bij dat we de, het hele pakket nog niet kennen. He, dus we weten wel dat die 70 miljoen is afgesproken. Maar we weten inderdaad nog niet of er niet alsnog een procedure komt... met mannen in pakken die uh, voor het hekje moeten komen... wiens namen we zullen leren kennen... en die we betrekkelijk eindeloze jaren achter elkaar met hun advocaten... Uh, langs zullen zien uh, okay. lopen. Um, dus ik, ik vermoed dat we er nog niet zijn. Uh, maar dat, die, die, die, dat contrast tussen... Uh, uh, blauwe boorden en witte boorden, dat is vrij pijnlijk. Mevrouw okay. Bloos, tot slot even. Uh, we zien dus toch dat de politiek er steeds vaker zich over uit... in allerlei uh, geledingen. We hebben het net al gehad over de uitspraak van de minister. In een algemene, wat vindt u daarvan? Want dat zal waarschijnlijk doorzetten, zoals ik het een beetje inschat nu. Nou ja, wat ik net al heb gezegd, en daar kom ik toch op terug. Kijk, er uh, zijn... Uh, altijd in deze samenleving uh, discussies over de inzet van het strafrecht. Het duidt eigenlijk alleen maar het belang van het strafrecht. Um, en in de praktijk zijn we eraan gewend geraakt... dat uh, over die inzet, uh, op de manier waarop wij ons werk doen... Uh, mensen daar gewoon beelden bij hebben. Maar u zegt dus eigenlijk, want in de NRC zegt u bijvoorbeeld: Ik vind het vervelend dat iemand denkt dat ik die oproep nodig heb. Dat ging over de uitspraak van Dijsselbloem. Maar ik hoor u nu eigenlijk zeggen: uh, uh, Ik juich er toe dat er een goed debat plaatsvindt. En u houdt er rekening mee dat dat nog veel vaker gebeurt. En heeft daar eigenlijk geen moeite mee. Nee, klopt. Zegt u dat zo? Ja. Maar waarom komt u dan eigenlijk terug op eerdere uitspraken in de NRC? <kacht> Omdat... Toen vond u het nog irritant, namelijk. Nou, ik, ik heb er moeite mee als iemand denkt dat ik een oproep nodig heb. Maar ik vind het niet erg als er een maatschappelijk debat is... over de manier waarop het strafrecht wordt ingezet. Dat is, een, dat is echt een, een ander verhaal. Uh, op het moment dat iemand denkt uh, uh, dat uh, terwijl wij een onderzoek doen... Uh, we ermee gestopt zijn en de zaak als afgedaan wordt beschouwd... dan denk ik, nou, daar heb ik enorm geprobeerd uit te leggen... maar dat komt blijkbaar niet aan. En dus ook bij lopende zaken, dat maakt u niet uit? Nou, waar het om gaat is dat ik de vrijheid krijg en de ruimte krijg om uh, het strafrechtelijke instrumentarium in te zetten en tot een beslissing te komen. Toch nog een keer even het antwoord op die vraag. Vindt u het zelfs niet erg als het met lopende zaken gebeurt, als de politiek zich daarvoor uitspreekt? Waar het om gaat is dat je de mogelijkheid krijgt als openbaar ministerie om je werk te doen. En dat ook in, in, in rust te kunnen doen. En dat kost tijd. En, en die rust wordt niet verstoord, de uitspraken? En natuurlijk is het zo dat je heel graag wil ja. uh, dat je de ruimte krijgt om dat onderzoek af te ronden. En dat daarna dat maatschappelijk bad, bad op gang komt. Dat is eigenlijk ook heel belangrijk. Hè? Want daarmee dat is de wel de legitimiteit van het bestaan van uh, ja. het openbaar ministerie. U, ik weet niet of u het zag, maar Volkert Jensma gaf met het hoofdschudden aan... dat hij ja. u aanhoort, maar niet helemaal denkt dat het... Ja, nee nee Wat ik wil zeggen is, Dijsselbloem had zijn mond moeten houden. Dat is gewoon... Daar had het op, ik bedoel, dan hadden we het over iets anders kunnen hebben. Dank, tot zover. We gaan het zo hebben over de P van de A campagne en in het bijzonder die van Diederik Samson. Dan doen we met Syp Winia en Kai van der Linden. Maar nu eerst het nieuws met Jan van der Putten. Dit is Radio 1. In Deventer zitten tienduizenden mensen al de hele dag zonder internet en vaste telefoon. De oorzaak is een kabelbreuk bij KPN. Daar wordt aan gewerkt, zegt KPN. Maar ze weten nog niet wanneer die storing in Deventer weer is opgelost. De Nederlandse aardoliemaatschappij heeft sinds de aardbeving in Huizingen van augustus 2012... 14.000 schademeldingen binnengekregen. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt op een bijeenkomst over gaswinning in het provinciehuis in Groningen. Na de beving van vorige week in Leermens kwamen 950 meldingen binnen. De zeehondencrash in Pieterburen breekt definitief met oprichter Leni het hart. Zeehonden worden eerder teruggezet in de natuur. Het personeel vindt de methodes van het hart ouderwets. De oude Raad van Toezicht is opgestapt. En er komt een nieuwe raad in Pieterburen... naar verluid onder leiding van oud-staatssecretaris Henk Bleker. En in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn minstens 23 mensen omgekomen... door drie zware bomexplosies. Tientallen mensen raakten gewond. De bommen ontploften in drukke winkelstraten en vlakbij Sjiïtische moskeeën. Dat zijn de hoofdpunten. Haagse lobby. Met Martijn de Greven. Dit weekend vond het Partijcongres van de Partij van de Arbeid plaats. Na een rumoerige politieke week waarin PvdA-minister Plassjak mocht aanblijven. PvdA-leider Diederik Samson kwam onder vuur te liggen toen hij D66 bekritiseerde om hun motie van wantrouwen. De twee partijen zijn bovendien elkaars doelwit in de strijd om de grote steden waarbij de PvdA het onderspit lijkt te delven. Kan Samson zichzelf en zijn partij nog een keer herpakken? We gaan erover praten met twee politieke commentatoren... hoewel een spindokter, ook wel politiek commentator... Uh, Kai van der Linden en Elsevier-commentator Else van uh, Sibinia. Um, <coughs> pardon, heren. Um, heb, jullie hebben het ongetwijfeld het gevolgd, het congres. Even de eerste indruk, wat viel jou op Sib? Nou, dat was een beetje het omgekeerde van wat er een week daarvoor gebeurde bij het D66-congres. D66 viel de PvdA ook aan, laten we dat niet vergeten. Uh, sterker nog, met name in de hoofdstad, uh, wat een beetje het, het, het slagveld wordt van, uh, van deze tegenstelling. Uh, dus daar zei Pechtelt een week daarvoor al van: uh, Ja, het wordt hoog tijd dat wij de Amsterdam overnemen van de Partij van de Arbeid. En uh, afgelopen uh, weekend zeiden Spekman en je uh, misschien ook, maar in ieder geval Samson die ging ook in de richting: Van dat de D66 en de VVD zetten die dus neer als de rechtse partijen. Uh, die uh, de sociale woningbouw om zeven willen helpen. Uh, en dan met name in Amsterdam, dat zeggen ze niet altijd bij. Uh, en dat ze de, uh, de armoede, uh, de bestrijding, een eind aan willen maken. Nou, we gaan even luisteren naar partijvoorzitter Hans Pekman. Ik heb hun verkiezingsprogramma's ook gelezen. En zij zorgen ook voor een verdeelde stad. En dat wil ik niet. Dan maakt het weer uit wat je postcode is. Dan maakt het weer uit hoeveel cent je hebt, welke kans je, je krijgt. En dat is echt een stad waar ik niet in geloof. Kai van der Linde. Nou, ik, kijk, in aanloop naar dat congres... Uh, hadden we allemaal een beetje het idee... het is crisis binnen de Partij van de Arbeid. Dus ik vond het vooral opmerkelijk dat er eigenlijk weinig gebeurde. Geen spannende moties, uh, geen kritiek op... Uh, op Samson. Het was eigenlijk een vrij lauw congres. Duid je dat nou, dat ze het van tevoren helemaal dicht getimmerd hadden, of dat er gewoon wellicht geen veenbrand is? Nou, de, de PvdA is sowieso heel goed in om congres uh, dicht te timmeren. Maar goed, eh, met, met alle toestanden die ze in aanloop naar het congres hadden gehad, uh, vond ik het allemaal vrij rustig en, uh, en vrij lauw. En ik denk dat de Partij van de Arbeid ook enorm geprofiteerd heeft van het feit dat Oranje het zo goed doet in Sochi. En dat eigenlijk iedereen met zijn hoofd in Rusland is. <lacht> en gelukkig voor de Partij van de Arbeid nog niet in Den Haag. Ik begreep dat bij het congres ook mensen juichend naar, het, uh, naar, naar de, de Sochi-beelden gingen. Uh, blij dat ze even bij het congres weg konden, zal ik wel zeggen. We komen ook even bij minister Rutte uit. Die zei naar de ministerraad van afgelopen vrijdag. zei hij dus even over die wrijving tussen uh, Samson en Pechtot. Direct na afloop van de ministerraad zei hij het volgende: Ik begrijp heel goed. Uh, irritatie die er was bij Diederik Samson. Dus dit zijn allemaal mensen die weten hoe het werkt. Het zijn allemaal mensen van vlees en bloed uh, die een opvattingen hebben, die soms passioneel debatteren. Dat geldt in dit geval voor Diederik Samson. Ja, dat ging dan wel zo verder, maar ja, wat daar eigenlijk achter zit, dat is dat, dat raadselachtige verhaal uh, of misschien Plasterk en Hennis, de minister van Defensie. Uh, de, de, de draai in informatie rond die veiligheidsdiensten en zo... Uh, misschien toch hebben verteld aan de commissie stiekem... waar de fractievoorzitters in zitten. Dat is de suggestie die Rutte hier eerst stopt. Waardoor het net lijkt alsof alles wat plasterk verweten wordt daarmee de PvdA van weten wat zou je kunnen zeggen... Uh, onterecht is en dat Pechtold dus een spelletje speelt. Dat is een suggestie die Rutte hier eerst stopt. En die eerder, Samson, dus Rutte en Samson, die houden elkaar hier een beetje vast. Voor ons als eenvoudige burgers is dat uh, niet na te gaan... want wij zitten niet in de commissie stiekem. Nee, en wat ook heel ingewikkeld is, is dat je dus nu uh, lokaal uh, het gevecht aangaat... met partijen als D66, waar je voor de rest weer afhankelijk van bent... voor het voortbestaan van je kabinet in Den Haag. Is, is dat een probleem in de geloofwaardigheid naar je kiezers, Kai van der Linde? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, het is, het is, het, je, je weet dat je eigenlijk met één hand... of in sommige gevallen met twee handen gebonden op je rug campagne moet gaan voeren. Omdat Rutte zeker instructies zal hebben gegeven aan zijn coalitiepartij. Van alles prima. Maar we, gaan, we hebben nog twee jaar die rit uit te zitten. En het landsbelang en het coalitiebelang gaat boven alles. En ik vind het reuze vervelend dat jullie er zo slecht voor staan. Uh, zegt hij dan tegen de PvdA. Maar de VVD staat er ook niet rooskleurig voor. En kijk, wat, wat iedereen zich moet realiseren... en dat denk ik ook is een beetje in het mantra van Rutte... een slechte uitslag bij de gemeenteraadsverkiezingen... heeft staatsrechtelijk helemaal geen consequenties. Het enige consequenties... Maar in de in de praktijk gaan er spanningen komen. Kijk, als de Partij van de Arbeid inderdaad... in alle grote steden haar positie kwijtraakt... ja, dat is natuurlijk historisch. Ah, we hebben, ja, dat, ik dat kan me herinneren als van Aerts... na een slechte gemeenteraadsverkiezingen die opstapte. Ja. Agnes Kant van de SP, die niet al te lang daarna ook opstapte. Dus het ja. kan consequenties hebben. Het kan consequenties hebben als mensen in paniek raken. En, en dat is eigenlijk wat je hier ziet. Mensen raken een beetje in paniek. En niet zozeer omdat ze het inhoudelijk oneens zijn... maar vooral omdat er een heleboel banen op het spel staan. Siep. Ja, het, om die banen gaat het uiteindelijk. Siep. Het, wat ook opvallend is, is dat de Partij van de Arbeid... eigenlijk als bestuurspartij lijkt een thema op zichzelf... in deze campagne te worden? Ja, dat is... Uh, nou, dat geldt met name dan in Amsterdam, denk ik. Dus Amsterdam is de, niet alleen de hoofdstad van het land... maar ook de hoofdstad van de PvdA, zou je kunnen zeggen. En uh, van de D66 ook? En van de D66 ook, maar voor de PvdA is het... Uh, die, iemand zei, het, geloof ik, 10, 20 jaar geleden al een keer... De, uh, de Amsterdam kan wel zonder de PvdA... maar de PvdA kan niet zonder Amsterdam. En dat is het. zo, voelt dat in, zo wordt het in hoge mate gevoeld in die kringen... Dus dat is het hoofdkantoor van de PvdA zit er al sinds 1901, geloof ik. Uh, ze zijn al bijna 100 jaar aan de macht. Dus in ieder geval altijd in de speelpositie. Nou, als je zo lang aan de macht bent, dan ben je net als de koningin. Dan hoef je geen macht te hebben, dan heb je hem toch. Ja. Uh, dus, uh, dus het gaat niet uitsluitend over Amsterdam... maar Amsterdam is wel de icoon van deze toestand. Daar komen natuurlijk nog allerlei gevoelige dingen bij... Uh, zoals uh, Lodewijk Asscher, die uh, in de Amsterdamse PvdA doorgaat van de grote held. En ja, dat is toch niet, ook hier en daar wel zichtbaar... dat hij ook een rival is van Samson, die uh, de, de politiek leider heet te zijn van de Partij van de Arbeid. Dus als Samson, als verkiezingen worden verloren... als we bijvoorbeeld Amsterdam kwijtraken... eerlijk gezegd verwacht ik dat nog niet direct, maar het zou kunnen... Uh, ja, dan slaat dat meteen terug uh, op Samsung. En dan is de kans dat, uh, de, vooral in Amsterdam, omstreken omstrekingen... beweren ook de Asscher, extra vleugels krijgt. En dat zorgt dus voor de onrust waar Kai het ook al over had. Laten we niet vergeten. We krijgen daarna nog een keer twee mannen later, nog een keer verkiezingen. En dat kunnen ze bijna niet verliezen. In vergelijking met de vorige Europese verkiezingen. Die hebben ze zinnen verloren. In zekere zin heeft eh, trouwens de PvdA nog een klein voordeeltje. Ze hebben namelijk bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen ook zijn ook al een derde van de gemeenteraadsleden kwijtgeraakt. Dus stel je voor dat ze de vorige keer vreselijk gewonnen hadden... dan zou het verlies hier extra significant worden. Helder, het gaat om de baan. Uh, Kai, even bij jou... Um... Even nou, probeer je nou eens te verplaatsen. Hoe kan die Partij van de Arbeid eigenlijk nog keren? Want uh, ze zijn echt de kop van Jut in Amsterdam, lijkt het nu. Zie jij nog überhaupt ruimte als ze het kunnen keren? Nou, allereerst, als wij dit gesprek twee jaar geleden hadden gevoerd... voor de Tweede Kamerverkiezingen, zo'n acht weken voor de verkiezingen... hadden we een vergelijkbaar gesprek gevoerd. De PvdA had helemaal op zijn gat... Wat moet er nog gebeuren? En drie weken voor de verkiezingen begon het mirakel. De grote opmars van Diedrich Samson. Dus ik heb wel geleerd de afgelopen jaren... dat Nederlandse verkiezingen onmogelijk te voorspellen zijn. Maar in aanloop daarna denk ik wel dat ze die mirakel nodig hebben. Um, want een implosie van de SP zie ik niet nog een keer gebeuren. En wat erbij probleem problemen is bij de gemeenteraadsverkiezingen... de kiezers hebben eigenlijk veel meer opties... dan tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Want kiezers kunnen thuisblijven als ja. protest. Ze kunnen op de SP stemmen. Maar ze kunnen ook, en dat lijkt een trend te worden... op de lokale partijen stemmen als proteststem. Twee, vier jaar geleden kregen lokale partijen... een proteststem van een kwart van de bevolking. Het ziet er nu naar uit dat dat 30, 35 procent gaat worden. Uh, dus het wordt voor Samson heel lastig om die mensen... Niet alleen bij de SP, maar ook bij de lokale ja. partijen. Weg te halen. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat zijn grootste probleem is, je gaat het een beetje aan, uh, om ze überhaupt naar de stembus te krijgen. He, dus het, uh, wat we hebben geleerd bij de, de, de laatste jaren bij verkiezingen, als een grote partij verkiezingen verliest, dan is dat niet in de laatste plaats omdat de kiezers verdommen om er te komen. He, dus het CDA is ten gronde gegaan uh, naar de Balkan in de jaren, uh, omdat de doorgaans hondstrouwe CDA-stemmers thuis bleven. Nou, als nou, uh, en dat geldt er met name weer in de grotere steden... als de allochtonen even geen zin hebben, uh, dan is de PvdA weg. Want in de stad van Rotterdam gaat, uh, laten we zeggen... De, de blanke arbeider, ruwweg gesproken, ja. die stemt op leef, leefbaar. En de allochtonen moeten dus voor de overwinning zorgen. Nou, in Amsterdam kun je datzelfde zeggen. Kijk, um, we weten ook dat Diederik Samson al wekenlang... zo min mogelijk erg in de Kamer is... omdat hij over aan het canvas uh, bij mensen het aanbellen is... Uh, daar is nu irritatie weer over... dat hij dan te weinig leiderschap in de Kamer zou tonen. Nou, dat is ook zo. Ik denk dat de hele rel rond Plasterk... Uh, dat dat mede veroorzaakt is doordat Samson er niet was. Ik bedoel, hij is fractieleider. Hij wordt betaald om in Den Haag de regie te voeren... Uh, over zijn achterban en zijn fractieleden. En je kent het gezegd, als de kat van huis is... Uh, dan dansen de muizen. Ja. Nou, dat zag je gebeuren. En ook, denk je, die ruzie met Pechtold. Kijk, Samson zei eigenlijk... Ik zag het niet aankomen. Nee, als jij de hele dag een campagne aan het voeren bent in Groningen en niet in de Kamer. dan gaan je politieke tegenstanders. gaan je alle kunstjes proberen ja. te flikken. En moet je niet huiliehuili gaan doen. Nee, het is ook twee, zeer twijfelachtig of het iets oplevert, hè, al dat gekant was. Maar het punt wat jij net maakt Siep... is dat, dat ze dus de angst hebben die mensen thuis blijven. Yes. Om dat tegen te gaan, Zeker. is het nu van deur tot deur aan de, Maar de vraag is: als de partijleider dat uh, persoonlijk ja, daar, moet doen. Daarom doet hij het niet? Hè? Hij doet het, dat heeft hij gezegd. En twee jaar geleden heeft hij dat als verklaring gegeven voor succes. Daar hoor ik echt wat leeft in het land. Exact. En dat bereidt mij voor voor de verkiezingsdebatten... die ik de laatste drie weken moet ja, gaan voeren met mijn dat tegenstanders. Zegt die, dat is zegt hij. He. Volgens mij is bijgeloof eerlijk gezegd. Is, is, het de, is het dezelfde campagne wat Samson aan het doen is? Ja, identiek dezelfde identiek. campagne. Ja. Ja, ja, ja. Maar de omstandigheden zijn totaal anders. Totaal dus, anders. Ja. En daar maakt hij een geweldige fout. Dus hij denkt van de vorige keer ben ik alle deuren van Nederland langs geweest. En daar heb ik toen bijna de verkiezing was ik bijna minister-president geweest. Dus dat doen we nog een keer. Maar toen was hij de new kid on the block. Ja? Ja. Hij was net verkozen. En inmiddels is hij... Je, binnen, tegenwoordig ben, je ben hebben we Job Cohen gezien. Binnen twee jaar ben je afgebrand als je pech hebt. En dus hij, hij, is geen... nu, hij is nu al een arrivé. Zal ik maar zeggen. En trouwens een gebuste arrivée, want hij heeft toch allerlei maatregelen doorgevoerd... die niet in het PvdA-programma stonden, wat je er ook van wilt vinden. Hij heeft in privéomstandigheden... dat mogen we eigenlijk in dit land niet altijd over praten... maar ik ben ervan overtuigd. Doet dat hij gescheiden is? Natuurlijk. Dat zijn, als je in de verkiezingscampagne van twee jaar geleden... je gezinssituatie uh, naar voren brengt als een asset... en vervolgens een jaar later ben je... Uh, misschien wel omdat je te veel met de politiek bezig bent geweest... ik gok me wat... Uh, ben je gescheiden, dan ben ik ervan okay. overtuigd... dat dat tot butsen uh, leidt bij een partijleider. Okay. Een ander punt is, en de kranten stonden dit weekend weer helemaal vol van... is dat elke keer ook uh, het leiderschap uh, ter discussie komt... en dat dan de kroonprins Lodewijk Ascher uh, genoemd wordt. Overigens de man die door Samson zelf naar Den Haag uh, gehaald Schrikker. is. En ik wil een fragment laten horen van Adrie Duivenstein, de senator uh, voor de Partij van de Arbeid. Die leek de nacht van Duivenstein te hebben. Hij zou ongeveer eigenhandig door het steeg te stemmen... het kabinet kunnen laten vallen. Hij ging uiteindelijk overstag en stemde voor het wonenakkoord... Uh, en in de nabeschouwing eigenlijk, uh, hoe hij nou met wie gesproken had... zei hij het volgende. Ik voel me verwant met Diederik Samson. Als, laten we zeggen, de, de, de activist die de partijleider uh, is. Ik voel me met Asscher verwant, omdat, omdat zijn focus ongelooflijk inhoudelijk is. En naar mijn gevoel, ja, ingebed is in een hele sterke sociaal-democratische traditie. En dan staat, ja, dat, daar voel ik me dichterbij staan. Ja, met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig in de ja. politiek. Toen ik het hoorde, dacht ik meteen al... dit fragment gaan we tot in de lengte van jaren terug horen. Ja, maar goed, iedereen weet dat Samson en Duivenstein, dat zijn niet bepaald de beste vrienden. En dit was in een ongelofelijke steek onder water... waarbij Duivenstein en Partij van Arbeid totaal geen dienstbewijs... Ik bedoel, het is natuurlijk absurd dat een senator uit de Eerste Kamer... Uh, zeg maar zo loopt, te, de te, te, te, intrigant loopt te spelen... terwijl je weet dat jouw partij... Uh, op zijn gat ligt. Ik vind dat, ik vind dat de ja. politicus als Duiverstein onwaardig. Hoe hoorde, hoorde jij dit? Nou, dat is op zich waar. Maar uh, wat ook waar is... is dat Duivenstein het verhaal vertelt van heel veel PVDA's. Van de hele pvda clientele in de sociale huisvesting... Dus dan kom ik weer even terug op Amsterdam. Een gemiddelde sociaal gehuisvest, gesubsidieerde eh, Amsterdammer. en dat zijn er 60, is ongeveer 60% van de bevolking. die heeft in vergelijking met zijn particuliere huurder of, of koper. Eh, verdient hij 500 euro per maand. Eh, dus dat is gewoon heel. Dat is, dat is gewoon geld. En dus dat element van de verzorging staat. Ze eh, dus hebben we in het regeerakkoord met de VVD. natuurlijk dingen rond de WW en het ontslagrecht. Nee, maar wat ze. Misschien wel veel belangrijker is, is er een groot deel van Nederland, zeker in de grote steden. denken van bij de PvdA zit mijn sociale uh, huursituatie goed. Dat hebben ze helemaal weggegeven. En ze hebben bovendien de huren verhoogd en de normen veranderd. Waardoor, uh, ja, dus de vaste aanhang uh, die heeft een probleem. Laatste, ja, sorry, laatste puntje wat ik met jullie beiden even wil bespreken. Uh, kort antwoord: Beiden Buitenhof had een debat. Dus meneer Karakus, de lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid, en Joost Eertman, de lijsttrekker van Leefbaar. En het bijzondere is dat ze eigenlijk beide de opening, open, ja, letterlijk het kattenluikje open laten om uiteindelijk, wat de uitslag ook mogen zijn, met elkaar toch te gaan besturen. En dat is heel anders dan Fortuyn destijds zei. Die zei: Onder geen enkel beding zal ik met de Partij van de Arbeid stemmen. Dus als u op mij stemt, weet u zeker dat de Partij van de Arbeid niet in het bestuur komt. Mm -hmm. Even jullie zijn allebei ook strategisch slim. Is dat slim of is dat heel dom van een van de twee? Ik vind het heel slim. Van beide? Ja, de tijden zijn totaal mm -hmm. anders dan, uh, dan Fortuyn. Okay, ja, we ik weet het niet. Het, uh, uh, misschien zijn ze er gewoon op uit om in ieder geval in het bestuur te komen. Dus de le leefbaar. Eerst hebben ze elkaar verketten, natuurlijk weten we allemaal. Uh, en nu hebben ze allebei een probleem, ze kunnen allebei verliezen. Tenzij ze van tevoren al zeggen dat ze samen erin gaan zitten. Ja, dan verliezen je nooit natuurlijk. Weet je wat ook volgens mij een probleem wordt? Als deze de 66 hiermee doorgaat en de P van de A toch net de grootste blijft in Amsterdam. Uh, bovendien bestaat er nog een ander scenario dat D66 de grootste wordt en de PvdA toch weer de leiding heeft ja, want dat is, dat is, die neiging bestaat bij de andere partijen al te vaak okay. meneer, meneer PvdA mag ik alsjeblieft met u meedoen slotakkoord, Kai van der Linden ja, D66 zijn geen afmakers het zijn goede campaigners maar op het laatste moment laten ze het afweten en ik denk dat dat een van de hopen is die er bij de PvdA nog is, zeker voor de grote steden deze, dit formuliertje, daar kom ik bij de heren nog een keer op terug. Kai Amen. van der Linde, Siepe de, uh, Winia, beide dank. Um, we gaan door met de Schatkamer. Dat is de rubriek waar we de bijzondere parlementaire verhalen onder de loep nemen. En dat doen we dit keer met het onderwerp Pieter van Vollenhoven. Um, ondanks alle kritiek van de politiek en de koninklijke familie... mocht hij toch trouwen met zijn prinses Margriet. We horen het straks van Dorine Hermans, maar nu eerst. Muziek van Ryan Adams, Change of Love.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 Vandaagse lobby kijken we dus vooruit, dat doen we elke week... maar blikken we ook aan het einde van het programma terug in de rubriek De Schatkamer. Bijzondere verhalen uit de Nederlandse parlementaire geschiedenis. En deze week doen we dat met historica en oranje biograaf Dorine Hermans. Welkom mevrouw Hermans, goed dat u er bent, fijn. Ja. Um, en wij openen altijd met de vraag, uh, waar neemt u ons mee naartoe? Uh, ik neem u mee naar uh, 1966, 3 mei om precies te zijn... Um, en de gelegenheid was het, uh, de enorme discussie die wel een maand geduurd heeft... over de plaats waar Wille, uh, Pieter en Margriet zouden gaan trouwen. Laten we beginnen met het happy end, het ja-woord. Pieter van Vollenhoven, verklaart gij aan te nemen... tot uw echtgenote, prinses Margriet Francisca der Nederlanden... en verklaart gij getrouwelijk alle plichten te zullen vervullen... welke door de wet aan de huwelijke staat verbonden zijn. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Koninklijke hoogheid, verklaart gij getrouwelijk... alle plichten te zullen vervullen... welke door de wet aan de staat verbonden zijn? Wat is daarop uw antwoord? Ja. Oh, dat klinkt liefde. Uh, voordat het zover was... was er heel veel rumoer. Neem ons mee. Nou ja, dit moment dat jaar wordt, is voor heel veel mensen achter de schermen een soort een drama geweest. Eigenlijk het moment dat uh, de monarchie aan het uh, misschien wel aan het. Uh dat het einde tegemoet ging, dat er nu een, burgerjongen, een Nederlandse burgerjongen in die familie trouwde. Um, dat is heel lang verborgen gebleven, omdat um, voor de schermen was heel Nederland heel modern en hippie-achtig. 1966 de, de provo's, en die vonden het natuurlijk totaal normaal dat de koningin. inderdaad een stapje in de moderne tijd was gaan zetten. en een gewone burgerjongen binnenliet. Um, maar achter de schermen was eigenlijk bijna niemand um, hiervoor. Eigenlijk alleen maar Juliana, Margriet natuurlijk, Christina... En dan had je nog één particulier secretaris verhoeven En de rest was eigenlijk uh, met de Hofmans affaire de laan uitgestuurd. De mensen die achter Juliana stonden. Dus um, die, a, aan het hof waren alleen maar uh, mensen van de hele traditionele garde. En die vonden dit allemaal echt dramatisch. Er heeft een keer een baron tegen mij gezegd. Baron Kraaienhoof. U moet het zien, uh, zoals uh, onze voorouders het vonden, dat de elektriciteit werd uitgevonden. Zo was het dat nu Pieter van Volhoven daar dat Koninklijk Huis binnenkwam. Dat was een... een een drama voor heel veel mensen. Ook voor de ouders van Pieter zelf trouwens. Die, vond het ook, het was, die kwam met Kraling, zo'n heel keurige uh, familie. En uh, alle Kralingers uh, vonden het afschuwelijk. dat deze jongen uh, een prinsesje het hoofd op hol had gebracht. om er zelf beter van te worden. Zo werd het gezien. En we natuurlijk ook, weten, Beatrix die. Was? Beatrice, die hoorde bij de, de traditionele garde. Die had, um, bij de Hofmansaffaire had zij uh, de monarchie... langs de rand van de afgrond uh, zien glijden. En die had een heel verantwoordelijk gevoel. En die uh, geloofde dat haar moeder eigenlijk... Uh, dat die, die progressieve ideeën van haar dat, dat echt niet goed ging uh, werken. En zij was dus, stond achter die traditionele garde... Uh, en Bernhard speelt ook nog een bijzondere rol, begrijp ik. Ja, ja Bernard. kijk, um, ik kan even vertellen, ja. dat huwelijk, dat, um, de plek waar het huwelijk heeft plaatsgevonden, dat was, uh, in, uh, is in Den Haag voltrokken. Maar daar is een maand lang over gesteggeld, uh, tussen, met name tussen Anjes onderling. En dat begon op eigenlijk al toen Beatrix en Klaus op huwelijksreis waren. Die gingen, hadden, waren getrouwd begin maart uh, 1966. Toen zijn ze op huwelijkreis gegaan en toen dacht Juliana... dit is mijn moment, ik ga proberen om ze in Den Haag te laten trouwen. Want dat is namelijk een echte koninklijke trouwlocatie. En de rest van de familie en de rest van het hof vonden... dat uh, Margriet en Pieter gewoon op een heel besloten plekje... in Baren moesten trouwen. Dus, gewoon, dus de, de, de tegenstelling Baren-Den uh, Haag... Daaruit kon je zien hoe de, de hazen liepen. Er was het ene. Ja, er was maar een heel, heel weinig mensen achter de. Uh, schermen waren voor Den Haag. Want die vonden dat veel te veel eer voor Pieter en Magriet. En. Um, uh, de rest uh, vond dat het in Baren moest plaatsvinden. En toen. Nou, ik. Er zijn wellicht. Tien stappen in die familie geweest, uh, hoe het allemaal um, hoe het heen en weer is gegaan. Dit is een soort pingpongspel. Ja. Neem ons kort mee. Goed. Uh, de eerste was in uh, half april. Toen toen Beatrice was dus, uh, op, op huwelijksreis. En toen dacht Juliana, ja, nou, nou, nu kan ik even in het geheim met Kals, Jo Kals, de premier van toen afspreken dat ik wil dat ze in Den Haag trouwen. Nou, dat was eigenlijk gelukt. En um, 28 april was Beatrix weer terug. En toen, ja, die heeft meteen duidelijk gemaakt dat dat helemaal niet, niet kon. O, met haar vader samen, met die hele garde. Dat was niet alleen zij. En op 28 april bezweek Juliana en liet ze Kals weten... dat er toch was gekozen voor Baren. Jo Kals, nou, die dacht, nou, okay, die heeft dat in de ministerraad gebracht. En toen dacht ik, nu zijn we klaar. Maar een paar dagen later, op 3 mei... ging prinses Margriet op eigen hartje op zoek bij premier Kals... En legde uit dat zij in... Den Haag wilde trouwen. En um, dat, haar, dat haar ouders dat allebei ook vonden. Ze had letterlijk papi ook. Ze noemde uh, haar ouders papi en mammy. En papi vond het ook goed. Nou, dus de volgende dag... Uh, dus, uh, de volgende dag was het uh, 4 mei, doordat ik. Dus uh, Juliana, Bernard en Kals stonden op de Dam. En hij uh, legde die kansen neer. En toen gingen ging ze daarna nog even stemmig een, een kopje, kopje koffie drinken of zo. En toen zei Kals... Um, nou, ik heb begrepen dat u dus beide eruit bent... dat het inderdaad Den Haag wordt. Nou, en... Uh, Bernard hield zich in, want het was natuurlijk een beetje een stemmig uh, moment... maar die belde s'avonds naar Kalsen op, woedend. En zei, uh, uh, dit is een... Um hij zei, volgens de aantekeningen van Kals, want die hebben we dus allemaal kunnen lezen, hij wist absoluut van niets. het was bijzonder kwaad. Letterlijk zei hij: Dit is een intrigespel waarover ik neidig ben. En toen heeft hij uitgelegd aan Kals dat het echt niet kon. Want dat er onder andere was uh, afgezien van het feit dat, uh, dat Pity en de jongen, zo noemde ze, het, uh, Pity en de jongen, Pity, was Margrit, Pity en de jongen uh, hadden het een beetje te hoog in de bol. Dat was eigenlijk punt 1. En punt 2 was dat het niet kon tegenover Prinses Irene. Want Carlos Hugo was heel erg boos dat ze, Prinses Irene en hij niet in Den Haag hadden mogen trouwen. Um, Juliana wilde dat niet, omdat ze niet uh, wilde... Dat, omdat ze niet wilde dat er een Spaanse troonpresident... dat hij in, in Nederland of in Den Haag zou trouwen. Dat, en die had toen gezegd als verklaring... Um, alleen Beatrix trouwt in Amsterdam... en de rest van de dochters trouwen allemaal in Baren. En uiteindelijk, zijn ze getrouwd? Ze zijn getrouwd, maar ik ben nog, nog, nog zes stappen verwijderd. Ja, het spijt me verschrikkelijk. ik zou hangen aan uw lippen... maar ik moet omwille van de tijd... Oh, wat erg. Het is zo leuk. Doet u de belangrijkste? Nog eentje dan? Oké, okay, nou, dat er eentje, dus dat er, uh, uh, dat de, uh, Pieter en, me, en dat Bernard en Juliana hebben drie keer heen en weer gebeld met premier Kals. De een zei van nee, uh, mijn vrouw vindt het toch goed uh, Barend, ze is te goeie, maar ze volgt mij. Waarop Juliana uh, terugbeelde en zei nee, nee, nee, ik ben het helemaal niet meer eens. Ik wil, bar, ik wil Den Haag. En toen hij weer terugbeelde en toen is de, nou, zo ging het vijf telefoontjes lang heen en weer. Totdat ze heel gek zijn geworden van die twee. Maar uiteindelijk is het dus inderdaad Den Haag geworden. En hij zei er, uiteindelijk jaren later het volgende over. Ik heb het helemaal niet zo onthouden waar de mensen. Nee, het tegen, maar kijk, u moet het terugkijken in de tijden ja. waarin zich zoiets afspeelt. Dat was natuurlijk de eerste uh, uh, Nederlander uh, uh, zonder titel, zonder niets, die dan trouwt uh, uh, met een prinses. Uh, daar waren toch uh, een heleboel mensen vroegen zich af. Is dat nou nodig? Pieter van Vollenhoven. Maatloos populair uiteindelijk worden onder de Nederlands bevolking. Dat ja. toch wel. He? Na, na heel lange tijd hoor. De eerste tien jaar was hij de kop van Jut, waar, waar iedereen heel erg om moest lachen. Dorine Hermans, dank voor deze mooie, uh, dit mooie verhaal. Uh, Kai van der Linden, Sivinia ook dank. We zijn er volgende week weer. Zo direct is hier uh, NOS Langs de Lijn met Jack van Gelder. Tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. Olympische winterspeler met Sochi. Oh, oh, oh, oh, oh. Gaan we het weer meemaken? Nee, is goed ik moet zeggen. Drie duizendste van een seconde. Ja, dat verzin je niet. Dat ja, moet je ervan zeggen? Hè? Hier komt Jorien Ter Mos aan. De laatste meter. Ja, geweldig. Ik heb er geen woorden voor. 1,53, 1,50. 1,53, Op de baan waar niet verwacht om Olympisch kampioen te worden. Jorien Ter Mos, een